Robert Baltus met het NOS Journaal. Overheidsgebouwen in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia die eerder vandaag werden bestormd, zijn in handen van ordentroepen. Er zijn tientallen mensen aangehouden. Duizenden aanhangers van oud-president Bolsonaro... drongen het parlementsgebouw, het hooggerechtshof en het presidentieel paleis binnen... en richten vernielingen aan. Veel van hen houden zich nog wel op rond die overheidsgebouwen. Ze zijn het niet eens met de beëdiging van de nieuwe president Lula een week geleden... Die heeft de bestorming veroordeeld en daders fascisten en fanatici genoemd. Bolsonaro zit in de Verenigde Staten en heeft nog niet gereageerd. Een ex-minister uit zijn regering die nog verantwoordelijk was voor de veiligheid... wordt gezocht omdat hij te weinig zou hebben ondernomen. Oekraïne ontkent dat er bij een Russische aanval in de Oekraïnse stad Kramatorsk... militairen om het leven zijn gekomen. Een woordvoerder van het Oekraïnse leger spreekt de claim van Rusland tegen... Hun leger zei vandaag met een raketaanval 600 Oekraïense militairen te hebben gedood als vergelding op een eerdere Oekraïense aanval. Ook journalisten in de Oekraïense stad zien geen enkel bewijs dat er bij de aanval doden zijn gevallen. Oekraïne denkt dat Rusland met de bewering wil laten zien dat het krachtig op de recente aanval van Oekraïne heeft gereageerd. De bouw van een stikstoffabriek voor GasUnie loopt mogelijk extra vertraging op... omdat het contract met de onderaannemer is opgezegd. De fabriek moet stikstof toevoegen aan buitenlands gas... zodat het geschikt is voor gebruik in Nederland. De aannemer heeft het contract opgezegd na een maandenlange ruzie. De bouw had in april vorig jaar al klaar moeten zijn. GasUnie weet niet hoeveel extra vertraging de bouw nu oploopt. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met regen over. Later vannacht wordt het droog, bij een graad of 6. Morgen start opnieuw met een aantal buien. Later is er ook ruimte voor zon. Bij een krachtige wind uit het zuidwesten wordt het maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de nacht.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 Punt 9, ZFM. ZFM. A veces tomo papo de desahogarme, te lo confieso antes de que muy amoyita, desde que te perdí y nunca entendí por qué. Als Al zal de kerel dan mijn dromen over jou uitzagen komen. Als je elke dag en nacht bij mij. Ik wil niet denken aan je handen en je lippen bij je handen. Maar ik weet dat het is een werkelijkheid. Voor eso vloog op por te olvidar te. Porque, sinceramente, duele recordarte. Si tu noostás la soledad, gan al combate. La luna no sale si no te vuelva a ver. Oké, ik kom jou te vergeten. Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten. Ik ben al lang al nu eens aan mij bezweken. Maar kom niet op als jij er niet meer bent. mijn op de tequila. Pa' que se dilate na Ik weet dat ik er niet anders voor je kon zijn. Als ik je zonder jou ga, ik dood van de pijn. Want toen ik je zag op die eerste dag, was ik zo vanzelf. Oh, ik wil je in mijn armen, maar ik vind het best wel Porque sinceramente no recordarte? Si die tú no estás la de soledad gana combate de La luna no sale si no te vuelva a ver ik heb al dagen niet geslapen, vergeten Ik ben al onderdeel, dat mij bezweken Te maken die propas, jij je niet meer Baby, yo no tengo apuro Vamos a hacerlo de a poquito Pégate con disimulo, Que si el miedo te lo quito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 En daarom denk ik kom jij te vergeten. Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten. Ik ben al onder de eens aan mij bezeten. waar kom niet op als jij je niet meer bent.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 Als je niet wilt... Op 106.9. ZFM.